It's just another night, I guess. All tangled up in nakedness. You even touch yourself, you're such a blur.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 Time slips by I hardly try So don't be sad I won't be blue Cause love will follow love bruh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 Elke dag opnieuw die zielen, ik geef toe dat is niet zo fijn. Keer op keer maar weer die zielen, ja ik geef toe dat is niet fijn. Elke dag opnieuw die zielen, ik geef toe dat is niet fijn. Maar liever dat dan opgepakt als... Als, als er dinges ja, nee, oh, nee, nee. nee, al ja, ik sta nee, in de vieren, Nee, je ziet me niet mee, mee. mee. Oh, nee. En ik denk nee, wel dat ik thuis kom, thuis kom Maar hoe laat ik heb geen, geen idee, idee. Jij ja, staat ja, in, in de, de vieren, Nee, je ziet me en ik denk wel dat ik thuis kom, maar hola, ik heb geen idee. Jij staat in de vieren. nee, je zin me niet mee. En ik denk wel dat ik thuis kom, maar helaas, hola, ik heb geen idee. Ja, ik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 Zijn zo juist gepasseerd en de wielen van de fiets van Piet van Paar zijn zo juist gepasseerd en de wielen van de fiets van Piet van Paart zijn zo juist gepasseerd en de banden van de wielen van de fiets van Piet van Paar zijn zo juist gepasseerd en de banden van de wielen van de fiets van Piet van Paar zijn, <talk themselves> ja. zijn zo juist gepasseerd en de banden van de wielen van de fiets van Piet van Paart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 Om bestemmingsverkeer te scheiden van doorgaand verkeer. Eigenlijk uh, hoor ik je ook een beetje zeggen dat er elders wat uh, uh, knelpunten opgelost moeten worden. Niet zozeer in Zandvoort, maar meer in de regio. Uh, met als centrum gemeente Haarlem, om het zo maar eens te zeggen. Klopt dat? Nou ja, ja het, is, het is helder. Zandvoort zit natuurlijk in de periferie. Ja. Hè? Die, die zit uh, ingeklemd zeg maar, tussen de grote steden en de zee.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 Ja. So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 Een korte variant die eigenlijk betekent dat je ongeveer richting nou ja, Houtplein of iets dergelijks uitkomt. Er zijn er overigens al drie locaties geweest die alle drie geen genade hebben gevonden bij de Haarlemse bestuurderen. Maar er is ook een, wordt ook gedacht over een veel langer tracé wat bij het, het, het station uitkomt in Haarlem. Het Aha. centraal station. En zelfs nog ietsje doortrekken voor die tangent die naar IJmuiden gaat.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 you soon This week